4 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De NAVO-acties in Libië gaan door tot koronel Gaddafi weg is. Hem aan de macht laten betekent verraad van het Libische volk. Dat schrijven de leiders van de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk... in een ingezonden stuk in een aantal kranten. Het is volgens president Obama, premier Cameron en president Sarkozy... ondenkbaar dat iemand die zijn eigen volk afslacht een rol kan spelen in een toekomstige regering. Voor de acties in Libië heeft de NAVO dringend behoefte aan meer gevechtsvliegtuigen. Secretaris-generaal Rasmussen wil dat meer bondgenoten toestellen beschikbaar stellen. Nu doet maar een beperkt aantal NAVO-landen aan de luchtacties mee. In Gaza is het lichaam gevonden van een Italiaan die gisteren werd ontvoerd. Volgens de autoriteiten van Hamas is die vermoord door een extremistische splintergroep die banden heeft met Al-Qaeda. De Italiaan Vittorio Arrigoni was aangesloten bij een pro-Palestijnse vredesorganisatie. Gisteren verschenen beelden van Arrigoni op de website van de splintergroep. Hij was geblinddoekt en had een hoofdwond. In het filmpje werd de vrijlating geëist van de leider van de groepering... die door Hamas gevangen wordt gehouden. Bij een huiszoeking vannacht vond de politie het lijk van de Italiaan. Arigoni was de eerste buitenlander in lange tijd die in Gaza werd ontvoerd. In 2007 werd een journalist van de BBC gekidnapt... en na 114 dagen vrijgelaten. Caro Emerald heeft twee 3FM Awards gewonnen. De uitreiking was in de gashouder in Amsterdam. Ze kreeg de prijs voor Beste Zangeres... en haar album Deleted Scenes werd verkozen tot Beste Album. Guus Meeuws werd Beste Zanger, Beste Artiest in de categorie Pop was Bluff... en Go Back to the Zoo kreeg de award voor Beste Band... De 3FM Awards zijn publieksprijzen die sinds 2005 jaarlijks worden uitgereikt. In totaal brachten een half miljoen mensen hun stem uit. Dan het weer nog. Vannacht wisselen bewolkt. Minimumtemperatuur dicht bij nul en kans op een mistbank. Overdag eerst vrij zonnig, later enkele stapelwolken. En het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max.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 Een specht heeft dus elastische ophanging van de snavel... en daar tikt hij mee tegen de harde bomen om vrouwtjes te lokken. Nou, wat je al niet leert bij nachtzuster en dankzij John in dit geval. 0800 1121 als jij een antwoord weet op een van de vragen die gesteld zijn in dit programma... of als je zelf graag een keer een vraag wilt voorleggen aan mensen met verstand van zaken... Uh, zo heb ik nog de vraag openstaan van Henny die dolgraag wil weten waar ze nog een papiersplant kan kopen in Amsterdam-Zuid het liefst. Maar andere adviezen zijn natuurlijk ook welkom. En zij had het even over de uitdrukking, je kan me de bout hachelen. En daar ben ik toch wel nieuwsgierig naar geworden, want volgens haar is het een hele vieze uitdrukking. Nou, als jij weet waar het vandaan komt en wat het betekent, 0800-1121... Ehm, um, even kijken. Nou, de pinda's en de papegaai, die is al danig beantwoord. En uh, de spechtenvraag is dus ook net beantwoord. Wat betekent dat we ruimte genoeg hebben voor nieuwe vragen? En die kun je me voorleggen via 080112. En je kunt ze ook mailen naar nachtsusterapestaatjeomroepmax.nl. Je kunt ook twitteren, twitter.com/nachtsuster. En je bent van harte welkom om mee te chatten op de chat van dit programma. En die vind je weer via www.nachtsuster.net. Maar het leukste is altijd als je even belt. Dan kan ik je spreken van mens tot mens. 0800 1121, oftewel 1121. Wow. Wow. That's Woody Woodpecker song. Wow. Wow. He's a in it all the He pecks a few holes in a tree to see if a redwood's really red. And it's nothing to him on the tiniest whim to peck a few holes in your head. <laughs> That's the Woody Woodpecker's tune. <laughs> The other woodpecker's swoon Though it doesn't make sense To the doll and the dance. So the lady woodpecker's long For whoa, whoa, whoa, whoa. That's the woody woodpecker's song <laughs> <laughs> That's the woody woodpecker's song -a -hoo -hoo. -a -hoo -hoo. He's a pecking it all day long. <laughs> he pecks a few holes in a tree to see yeah. if a redwood's really red. And it's nothing to him on the tiniest whim to peck <laughs> holes in your head. That's the Woody Woodpecker tune. <laughs> <laughs> Makes the other woodpecker swoon no, Though it doesn't make sense To the dull and the dense Of the lady woodpecker's long Uh, uh, ja, dat ken je van de Woody Woodpecker. En het liedje is van de Andrew Sisters. En het heet dan ook de Woody Woodpecker Song. En Woodpecker, <coughs> sorry, dat is een uh, specht. En die vraag, ja, die werd net beantwoord door John. Elastische ophanging. Ik blijf het mooi vinden. Uh, 0800 1121 is nog steeds het nummer dat je kunt bellen met vragen en antwoorden. En. Um, dat, uh, dat doen veel mensen, daar ben ik heel blij mee. Blijf dat vooral doen en vooral vragen, hè, want uh, we beginnen er een beetje doorheen te raken. Dus uh, bel. Suzanne, goeienacht. Hoi. Hallo. Hallo. Uh, ik uh, dacht toch nog een aanvulling te hebben op de vraag over de spert. Oh, niet alleen de elastische ophanging? Uh, nee. Oh. Ik, nou, dat verhaal dat is mij in ieder geval niet bekend. Ik ben geen vogelkenner, dat, dat dan weer niet. Maar dat van die, uh, van die snavel, dat, uh, het, ik vind het heel aannemelijk. Dat wel. <laughs> Gelukkig. Nou, ja. <laughs> ja. Um, nee, ik uh, ben laatst uh, op familieweekend geweest. En we werden daar ook uh, wakker gemaakt door spechten. En uh, volgens mij was het mijn broer die zei van... Hij, ik kan geen hersenschudding krijgen... omdat zijn hersenen eigenlijk in een badje van olie liggen. Oh. Ja. Dus dat eigenlijk die trillingen opvangt ja die geen hersenschudding krijgt ja wat is het nou ja is het nou de elastische ophanging van de ja. snavel die me net wordt uitgelegd door vogelaar John of is het de hersenen in een badje van olie wat jou verteld is door wie kwam daarmee mijn broer en daar was het mijn broer die dat zei ja maar heb je nou vaker met je broer dat, die de, dat je denkt van goh nou heeft hij alweer gewonnen met triviant of, of is je broer iemand die jou, die jou ook vertelt dat je uh, dringend meneer De Leeuw terug moet bellen en je het nummer van Artis geeft? Nee, dat niet. Ik, oh. uh, nee. <laughs> ja, ja, hoe moet ik je broer inschatten als geloofwaardig? Want een bedje van olie? Het komt mij wel heel geloofwaardig ja, over, ik ja. zo zeggen. Maar jij bent ook zijn zus. Ik, ja, precies. Jij trapte je hele leven al in waarschijnlijk. Oh, <laughs> erg. ik ga wel bellen zo, nee. Ja. Ja, dan ben ik wel benieuwd. Hij bracht het heel overtuigend, laat ik het zo zeggen. Ja, nou ja, ik hoor het al. Ja. Zulke broers heb zul ik ook. Nee, maar ik, uh, ja, ja. Het, het zou zomaar kunnen, want het, het klinkt natuurlijk wel alsof uh, er moet iets gebeuren, ook al, ook al heeft die snavel um, elastische ophanging. Uh, je... Dan nog, die trilling is enorm. Precies, je krijgt, je krijgt het, het shaken specht syndroom. Als, je, als die de hele tijd maar met zijn hoofd tegen die bomen aan... Uh, dus daar moet, uh, moet, moet een constructie inderdaad voor zijn. Wat, wat een bijzondere beest, spechten. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, dat vind ik ja. echt. Ze ja, uh, nee, zijn ik, best heel klein ook, Ja, ja ja We zijn een ah. heel klein badje olie met nog veel kleiner... Ja, precies. Herfers. Maar het ja. enige wat hij ook hoeft te onthouden is... even met mijn snavel tegen de boom aan tikken. Dus het is niet... Ja, precies. Het, het hoeft dus niet... veel hersenen heeft hij niet nodig. Nee. Dus er kan best een beetje olie tussen zitten. Ja, dat... Uh, ja. Hij hoeft ook niet de geschiedenis van het Habsburgse keizerrijk op te slaan. Dus dat scheelt dan weer. Nee, precies. dat scheelt weer, Ja. ja. Nou, ik, ik ben wel benieuwd. Ik krijg via de chat die iemand zegt... de specht versie 3.31 schijnt zijn hersenen in een oliebadje te hebben... en ook een elastische aan de snavel ophanging... en hij tikt drie keer sneller. Dus hij wordt ja, in heer. ieder geval goed verkocht, deze, spe, deze specht. Ja. <laughs> maar of het waar is, weet ik niet. Nou ja, er zijn vast nog meer vogelaars die het zinnigs over kunnen zeggen. En ik denk dat je broer toch ook ergens, ergens een klokje heeft moeten horen luiden. Dus uh, we, ja. we blijven het nog even proberen. Maar Hoe heet je broer, Susanne? Jeroen. En hoe heet u van zijn achternaam? Uh, Keijenberg. Jeroen Keijenberg, bedankt voor je bijdrage over de specht. Ja. <laughs> en jij ook, Susanne, voor het bellen. Ja, graag gedaan. Goeiedag nog. Hoi. Dankjewel. Hoi. Chris. Kees. Hallo, Kees. Kees Oosterom. Oh. Ja, de Hallo. Ben ik weer. Hallo, jij me stuurde ook een mailtje voor Ron, hè? Naar nachtszusterapenstaatjongenopmax.nl. Ja, ja ik, vind dat, ik vind het heel lief. Ik ben ook heel blij dat er dan weer luisteraars zijn die zich over Ron ontfermen. Ja, Daar jij, word ik ja jij van. je liet wel eventjes uh, dat je eigenlijk echt een nacht, nachtzuster bent. Want het uh, zei eigenlijk heel goed dat je haar niet ging bellen of zo. Ja, ik dus vind het is altijd zeker heel niet, leuk. Ik uh, midden in de nacht. Nou, ja, ik bel nou, graag gaat. mensen wakker, maar ik dacht dat dit niet, uh, geen nee, opbouwend ik... resultaat zou hebben. Ja. Nee, ja. ja. Je dat allemaal wel eens, dat je een fantasie en, en, en Ron heeft dat niet precies gezegd, maar het zou best kunnen dat hij... Uh, dus al heel veel geld naar haar over heeft gemaakt en dat ja. dat nergens toe leidt of zo. Nee, precies. Nou, en als zij dan zegt van nou, ik... Uh, ja, ik, ik ben nu met een uh, nieuwe internetliefde bezig, nou, wordt er helemaal naar van. Ja, precies. Ja. En als, die, als zij echt echt heel erg verliefd op hem zou zijn... dan zou ze ook niet... Um... Zou ze, dan zeg je zoiets niet. Dan zou ze hem niet zo ongelukkig nee. maken. Dat is het wat ik wou nee, zeggen. Nee, dus daarom zeg ik ook gewoon ja. kappen met die anderen. En dan word je weer... ben je weer vrij en dan kun je weer uh, verder ja. met je leven. Maar help Ron een beetje deze week. En, en, want hij en, moet en, even een zware week door om een beetje af te kicken. Ja, oké. Okay, twee weken van jou. Nou, helemaal goed. Ja. En, uh, ja. en, en, en, en misschien... Uh, kan hij dat min of meer vertalen naar haar? En misschien komt ze met echt een goede reactie. Maar anders zou ik echt voor Ron, ik hoop yeah. dat hij nog luistert. Yeah. Het lijkt me een hele sympathieke jongen. Geen, geen, ja, geen doelloze jongen of zo. Gewoon een leuke, leuke vent. Yeah. Die heel lief is. Die denkt echt dat zij uh, de ware liefde is. Yeah. En zij heeft een hele andere gedachte. Ze is misschien nog heel jong ja, maar dat weet je ook allemaal niet natuurlijk. nee, maar en uit een heel ander land. Waar, we zijn dan niet gelijk aan hun, weet je wel? Ja, het is dat is best lastig. een andere cultuur. goed. Andere maar waar cultuur. belde je nu over? nou, ik heb nog een aanvulling. maar hier ja. de vorige vrouw had al iets. Uh, de specht. nou, kijk die, die, die specht is eigenlijk uh, die heeft een hele kleine hersens. dus eigenlijk een beetje een achterlijk vogeltje die je gewoon uh, het enige als doel hebt in het leven om zo'n zo'n ding in een boom te hakken. ja. En daar heeft hij in, de, in die hele ontwikkeling mee overleefd, want hij, wat ik dan nog, uh, ja, dat is zijn doel dus en zijn hersens zijn dus een slagje gedraaid, want anders zou hij dus constant een hersenschudding hebben, weet je wel? Ja, precies. Dus dat heeft hij ook nog eens een keer. Zo'n heel mooi vogeltje, ja. die gaat gewoon aan een boom zitten en dan gaat hij gewoon zo'n heel uh, rat zitten haken. Ja. En ja de de meeste mensen hoorde, kennen het principe van een specht, kees. Wat zeg je? De meeste mensen weten wat een specht, hoe een specht ongeveer is. Ja, nou, dat hebben we ja. net gehoord dat die ook nog een hol voor een ander hakt. Ja. Nee, maar wat, wat mijn nieuwtje is, ja. scoop. Nou, kom maar door. Is dat zijn hersens een slag gedraaid? Wat anders had, was hij dus ook constant in de war, die gekke vogel, weet je wel. <laughs> en dan elke uh, even uh, twee hackies, weet je wel, oh, godverdomme, wat heb ik een koppijn, weet je wel. Ja, ja, ja. <laughs> ja, ik weet niet of spechten dat denken, met, inclusief die woorden, maar... Nee, maar ja. Maar nogmaals, Astrid, buiten dit onderwerp, hoe jij tegen die jongen reageerde, dat is helemaal mooi. En uh, ik hoop dat hij daar iets aan heeft. Want dat zou ik echt fijn vinden. Dat hoop ik ook. Dat hij ook. vrij is. En dat, het, dat die leuke jongen gewoon... Uh, ja, in Nederland uh, misschien ook via de radio een leuk meisje ontmoet. En dat hij, dat hij niet geld moet gaan overmaken. Want dat slaat natuurlijk nergens op, weet je wel. Duidelijk. Dat is echt verschrikkelijk gewoon, ja. Dank Kees. Oké, okay, dag als Tot de volgende keer weer. Hoi. Doeg. Doeg. 0800-1121. Sayida Oh ja? Hallo! Hallo. <laughs> ik wil even een toetje eten. Een toetje? Oh, ja, ja. Het is kwart over vier. Ja, ik had even trekken, een toetje. Je oh, moet even oh, je radio oh. uitzetten, want ik hoor ja. mezelf graag praten. Maar... Ja, dat hoorde ik ook. Ik heb het niet uitgezet. Ja. Nou, ik had even wat over die. Uh... Hoe heet dat ding? Die vogel? Um... Een specht of een papegaai? We zitten helemaal vol in de vogelonderwerpen vannacht. Een specht, ja, een specht. Ja, specht. Ja. Nou, ik had een keer op dit coffee nog gezien... Dat die, uh, dat die kop, zeg maar, die hersenen, de binnenkant van zijn hoofd... Ja. Dat, dat, daar moet je eigenlijk eigen ei voor stellen. Dat heeft toch ook uh, een wit balletje in een vloeistof, zeg maar? Een geel balletje. Een eierdooier, toch, heet dat? Ja. eierdooier. Ja, maar een eierdouier. ei moet je, niet, uh, moet je niet meerdere malen tegen een eikhouten boom aantikken. Uh, ja, oké, okay, maar... Uh... Die specht, die, die, die doet dat toch met de snavel, niet met zijn, met zijn uh, schedel? Nee, maar ja, die snavel die zit hetzij met een elastische ophanging natuurlijk wel aan zijn hoofd vast. Een elastische ophanging. En wat, hoe ziet dat eruit? Ja, dat ben ik vergeten te vragen. Maar in ieder geval zit het, zit het elastisch ten opzichte. Het snaveltje elastisch ten opzichte van het hoofd, wat in dit geval of dan. Het snaveltje zit vast aan, elastiek, aan elastiekjes aan zijn oren, zeg maar zo. Ja, dat zou ook nog kunnen. Ja, dat ja, hij eigenlijk ja. helemaal geen snavel heeft, maar dat hij hem ochtends even opzet. Ja, precies. Als een maar soort ik... brilletje. Maar uh, hoe heet het? als je nou gewoon een ei voorstelt, ja. die, uh, als je die heen en weer schudt en je maakt hem daarna uh, breek je hem open. Dan nog... Um, is die niet geklutst? Is die niet geklutst, ja. Nee, dat is waar. Ja, en ik weet niet precies hoe ik dat uit moet leggen, maar dat is zo, ook zo'n soort systeem wat dan, dan in dat kopje zit van, van dat beest. Het is al een hele tijd geleden dat ik dat gezien heb, maar als het goed is, was het dat. Dus het is helemaal zo gek nog niet dat, die broer, dat, uh, dat de broer van Susanne, oftewel Jeroen, gezegd had van het, uh, de hersenen nee, zitten in een soort ja. oliebadje. Precies, en wij mensen wij hebben precies hetzelfde systeem. Onze hersenen zitten ook niet gewoon los in ons die, die, die, die, hoofd. Uh, er zit ook een vloeistof omheen. Ja, maar stel dat ik, een, uh, dat ik even een uh, houten snaveltje met twee elastiekjes aan mijn hoofd vast zou maken. En ik zou dan. Wij zijn daar niet op gebouwd. En ten nee. tweede, wij hebben ook een evenwichtorgaan. Als ja. je die heen en weer gaat schudden, ja, dan val dan je natuurlijk uit die, uit die boom. Oh ja. Ja, daar zit ook nog wat ja, in. Dan, ja. Dan, ja, dus dat ja. was het. Nou ja, waar, waar Discovery Channel al niet goed voor kan zijn, hè? Precies, ja. ja. Hé, hey, uh, waarom zijn we wakker om, om, en eten we toetjes om uh, inmiddels 17 over 4? Nou, ik heb, nou, dat is een lang verhaal. Uh, ja. Ik heb een nieuwe wasmachine gekocht. Oh. En uh, die had ik even aangedaan en uh, net begon die ineens de centrifuge en ik had hem niet waterpas gezet. Oh, dus het leek net alsof er een, een vliegtuig in mijn kamer was. Hij wandelde de door de kamer, ja. Ja, ja, ja. en uh, ja, ik durfde nu niet uit te zetten, zo, midden in het programma. Dus ik heb hem lekker door laten draaien en uh, nou, ik had wel trek in een toetje eigenlijk. Ja, dus, uh, nou, en je zo, had er nog geen staan. Precies, ja. zo is het. En maar, ik had nog een vraagje. Hè? Ik had de eerste vraag aan jou nog. Ja. ja. Want je hebt een, heb je een nieuwe wasmachine gekocht of een tweedehands wasmachine? Een nieuwe wasmachine. En heeft dan degene die hem kwam brengen de oude meegenomen? Uh, nee, want ik had geen oude, want oh. ik, uh, ik ben een starter. Oh, een oh, starter. Oké. Okay. Yes. Nou ja, <laughs> Ik heb namelijk ik heb een tweedehands wasmachine gekocht. Ja. Maar nou staat de oude wasmachine staat nog midden in de kinderkamer. Okay. En ik kan dus niemand vinden die even... Die... Ik weet niet wie ik nou kan bellen om die wasmachine weg te halen. Oh, nou, weet je wat het is? Ik had... Kent u dat bedrijf It's? Nee. It's Electronics. Oh ik ja, ja, ja. ja oh, die ja, is bij ja. failliet gegaan, dus de, de curator die ging dan verkopen in de Megator, ken je dat? Ja, ja, ja, ja. die ging ik dus verkopen, dus daar heb ik dan zeg maar, ook uh, die wasmachine van mij vandaan. Ja. En mijn zus die belde me op, die vroeg van, uh, kan je ook gelijk even kijken of ze een koelkast hebben? Uh, het liefst van borst, zei ze. En dan van boven tot beneden gewoon al, helemaal koeling, weet je wel? zonder Zonder ja. uh, vrieskist of weet ja. ik veel. Ja, ze had ijzer, begrijp ik, ja. Ja. Nou, die heb ik dus gevonden, en, uh, kwam ze, omdat, omdat ze natuurlijk failliet gingen, werd ik ja. dezelfde dag bezorgd. En toen, zei ze, toen was die man bij mij kwam die mijn wasmachine brengen. En daarna zou hij die, zeg maar, die koelkast bij mijn zus in Soetermeer gaan brengen. En toen had ik mijn zus aan de lijn. Die zei van, ga uh, je gelijk aan hem vragen of hij ook die koelkast meeneemt? Ja. <laughs> zei hij, ja dat doen we wel. Maar de, hoe heet, er is een wet of zo dat je dan een bijdrage moet betalen of zo? Ja, je betaalt. Als, je een, als ik nu een nieuwe wasmachine had gekocht, dan betaal ik verwijderingsbijdrage. En dan zijn ja. ze dus verplicht om de oude mee te nemen. Maar ja, ik heb hem tweedehands gekocht. Oh, en die, ja. die, die man die zei, oh ik breng hem wel even langs. Dus het was al een heel gedoe om hem boven te krijgen. Alleen, een wasmachine is hartstikke zwaar, ben ik achtergekomen. Ja. Om te voorkomen dat hij zoals bij jou de hele kamer doorgaat. Oh ja. Dus, dus ja, nu is de vraag van wie, op het moment dat je dus iets heel zwaars hebt staan... wat je huizen uit moet... Nou, gewoon het raam, hefboom, raam open. Ja, dat, dat gaat dus daar. niet... Ik heb en verhuizers die zeggen van, ja, ik kom niet voor één wasmachine helemaal naar je toe. Ja, dat wil ik wel doen, maar nou, dat kost ik heb, 200... Ik wel, ja. Er staat geen nummer bij. Nee. Maar ik heb wel... Het, is, het heet effe... Hoe heet dat? Ja, weet ik Wacht, niet. Ik ga even op de papier... Ga je even Wat? op de wasmachine kijken? Ja, joh, het is niet alsof de mensen meeluisteren. Ga jij maar even op een nee, papiertje kijken. Ik ga even... Ik ren even naar de badkamer. Hup. Sorry hoor, mensen. Ja, dat u hier even op moet wachten. Maar het is best belangrijk ja, dat die, heet, die wasmachine uh, staat er al op twee maanden ja ik ben, ik ben er al. Ja. Ik weet niet of die op, uh, hoe heet dat, uh, op internet ook staat. Maar het is een Turk. En uh, hij heet fe Dus E-F-E. Uh, e. En dan bezorgdienst. Nou, en die kwam hem dus ophalen voor oh. 15 euro. Die nam hem gewoon zo mee. Eerlijk waar? Ja. En waar woon jij? Uh, regio Den Haag. Ja, dat wordt lastig. Nou, ik ga nog wel eens even maar gewoon, zoeken. Maar je kan ook gewoon een bezorgdienst bellen, want als die iets bezorgt, dan kan die het ook meenemen, Wat is een toch? bezorgdienst dan? Ja. Wat is een, bez ik, een bezorgdienst? Nou, als je, zeg maar op het moment dat je ergens een wasmachine koopt, ja. dan neem ik aan dat, dat die dan ook bezorgd wordt, toch? Ja, maar dat doet het, het bedrijf zelf. Maar, maar een bezorgdienst... Ja, maar die kunnen dat ook meenemen. Nee. Dus dat, lijkt me heel, dat lijkt me wel gebru uh, gebruikelijk, want op het moment dat iemand... Een, een, een, een koelkast koop en die komt hem daar neerzetten, dan kan hij gelijk die andere meenemen. toch? Maar een bezorgdienst impliceert dat ze iets komen bezorgen, niet dat ze iets komen halen. Hoezo niet? Nou, want dan zouden ze wel een afhaaldienst eten. Nou, maar bij mij is dat zo gegaan, die man. Die zei ja, is goed hè? Nou. maar 15 euro, neem ik hem gewoon mee. Ik, ik ga er nog even achteraan. Ik ga weer verder met het programma, want het, ik, het, ik, uh, de... ik hoor dat de luistercijfers dalen. Allee, nog even en als je er niet uitkomt, dan bel je gewoon de kringloop. Die nemen het gewoon graag nee, mee. Nee, want die komen het alleen maar voor de deur weghalen. Die komen het niet van de eerste verdieping aftillen. Want dan, uh... dan liggen de kringloopmedewerkers de hele dag geblesseerd op bed. Met spit. <laughs> of, uh... ja, je weten maar nooit hoe, hoe aanhulpig ze zijn, toch? Nee, ja, nee. Ja, dan... ah, maar ik had nog een vraag, ja? Ja. Even voor de luisteraar. Oh ja, oh jij ja, had een vraag, ja. Ja, nou, ja. Ik, uh, ik ben uh, voor mijn Tommy op zoek naar een vriendje. Wat ben je? Mijn, voor mijn Tommy, dat is mijn kat. Ik ben op zoek naar een vriendje, maar ik ben op zoek naar een Bengaalse kitten, of een Bengaalse kat. Oh ja, leuk. Ja. En ik, ik, ik zoek naar een, een geschikte uh, katterie. Ja. En misschien iemand die, weet, uh, die een adresje weet ofzo, want internet uh, uh, heb ik ook afgespeurd. Ja. ja. Maar ik vertrouw, dat, ik vertrouw dat niet zo. En ik, ja, ik, ik wil een beetje advies van mensen. Misschien uh, mensen die er wat uh, meer van weten. Ofzo. Hoe ik aan een uh, gezonde weghaalse kitten kan komen. Of, of een Savannah kitten. Oh, Savannah. Dat, ja, uh, ja, Savannah. Ja. Zo'n grote... Uh, hey, maar wat voor merk is uh, Tommy? Tommy is een Britse korthaar uh, kort Black Silver Teddy. Oké. Okay. Maar ja. oh, die zijn heel mooi, maar, maar die doe je geen plezier met een vriendje, hoor. Nou, dat dacht ik ook, maar uh, hij heeft een vriendje in de tuin. Ja. Maar die vriendje van hem zit helemaal onder de wondjes en zo. En uh, die was een keer door de kattenlijf like, bij mij naar binnen gekomen. En die zat lekker, heel lekker zo op, op, op mijn bank uh, pootjes af te likken. Maar toen die opstond zag ik allemaal... Like, ik, nou, dat is werk, hè. Ik dacht van... Ik dacht dat er zand op mijn bankstel lag, hè? maar dat was geen zand. Dat waren gewoon allemaal neetjes en zo. Eeuw. Ik heb nu andere kattenluik genomen, want ik had een, ik had een soort uh, kattenluik met uh, een magneetsysteem. Ja. En dat, uh, had, had, mijn kat had dan zo'n bandje met zo'n magneetje, maar dat had die buurvrouw had dat ook. Dus toen kwam die kat elke keer naar binnen. Ja. Maar nou heb ik een heb ik, uh, ander soort systeem. En euh, Nou, een ander soort systeem dat heb ik zelf ontwikkeld, eigenlijk. Hij, zelf gebouwd, katteloop. Euh, als maalt, dan gaat hij naar buiten. En dan, uh, voordat ik de deur uitga of als ik een boodschap ga doen, dan roep ik hem naar binnen. En ik heb hem dus geleerd, als ik dan zeg maar zo'n uh, zo geluid maak, ja. dan komt hij gelijk aan, uh, katten. En zeg maar. ja, dan neemt hij dat schurftige vriendje niet meer mee. Nee, maar ja. weet je wat, het, ik heb... Um, ik heb een rieten uh, op de balkon staan. Daar kan hij uh, ook oh, in zitten okay. als hij wilt. En um, daar zaten ze een keer met z'n tweeën zaten ze in. En hij laat het ook gewoon toe dat die andere uit zijn bakje uh, eet of drinkt. Oké, okay, dus hij wil graag gezelschap. En waarom moet het dan een Bengaalse kat of een Savannah kat zijn? Nou, omdat ik dat zelf een hele mooie kat vind. En, en... Uh, en uh, hoe heet dat? Um, ik heb altijd wel een, een, een hond gewild. Ja, een hond gewild. Ik ben een beetje bang voor honden, maar... Ik, ik heb altijd wel zo'n beest uit willen laten, weet je wel? Maar ik heb dus begrepen dat je een, een, een Savannah kat, die kan je met een tuigje die kan je buiten uitlaten. En ik vind het ook wel best wel stoer om met zo'n ding te lopen. goed. <laughs> want, hij, want hij ziet er heel wild uit. Hij, heb je wel eens gezien op internet? Ja, yeah, ja. Yeah, yeah. En die zijn ook best wel groot. Je hebt ze volgens mij een halve meter van de grond of zo. Of, het is 80 centimeter hoger, denk ik. Het zijn ook misschien... dure katten, hoor. Ja, dat weet ik. Maar ja. ik wil gewoon uh, een, oh ja, een goede katterie, zeg maar. Ja. Want uh, kijk, Voordat ik Tommy had, uh, heb ik in uh, Groningen, heb ik, uh, via Marktplaats, heb ik ook een Britse korthaar opgehaald. Ja. Maar ik vond het wel heel erg raar. Want een, uh, dat beest had allemaal uh, kostjes aan zijn ogen. Hoe noem je dat? Uh, slijm? Of... Ja, dat eeuw. Je ja. Ja, die vrouw die zei tegen mij: jij ja, moet je met gekookt water moet je dat uh, doen en zo. Ja. Maar wat bleek dus, hij had, hij had dus de ziekte gehad oh. van jong Safaan oh, ja. en dus het traanbuisje was daardoor dichtgeplakt en de, tot aan ze uh, uh, kijkt. Sharida, oh, nu worden het hele vieze verhalen. Het vierde vijfde jaar is hij ja. overleden. Hij was gewoon heel erg ziek geworden. En dus, dat wil ik dus niet meer. Dus nee. Ik ik... nee. Het moet wel een beetje kwaliteitskat zijn, ik hoor het al. Ja, een nou, kwaliteitskat. Ik ga mijn best doen voor je, Sharida. En ik heb nog, oh. nog een vraagje. Ja. Ook nog uh, eentje erbij. Ja. Of uh, uh, hoe heet dat? Uh, of, of iemand weet waar ze een alpaca verkopen. Een wat? Een alpaca. Is dat niet een soort schaap? La uh, lama? Ja, een soort uh, kameel. Ja. Ja. Waar ze die verkopen, want die mag je ook gewoon in de tuin houden En aangezien een grote tuin heb. Sharida. <laughs> nu nee, echt een Jij gaat serieus. niet een alpaca in je tuin zetten. Ja, maar dat, is, dat meen ik echt serieus? Nee. Ja, ik maar, wil. Sharida, wil... hoe oud ben jij? Sorry. Hoe oud ben je? O, hoe oud schat je mij als je hoort hoe ik praat? Ja, heeft, dat is, werkt vertragend, want ik kan wel iets roepen, het klopt toch niet. Dus hoe oud ben je? Ik ben 27 jaar geworden. 27 jaar. En wat ja. doe jij in het dagelijks leven? Nou, ik was uh, verpleegkundige. Ja. En uh, ik, ik uh, heb een auto-ongeluk gehad dat ik in de ziekte werd, dus nu doe ik even lekker niks. Maar hoe kun je dan in hemelsnaam een, een, uh, een Bergaalse uh, savannakat en een alpaca betalen, plus het alpacavoer? Ja, maar daar maak ik me geen zorgen over, want ik heb wel wat centjes opzij gezet, natuurlijk. Oh, voor de alpaca. Vo ja, is voor de alpaca. Maar weet je, ik heb een grote tuin en ik wil gewoon, um, ik, heb, ik heb een groot stuk, uh, ja, ik heb dus in drie delen ingedeeld. Eén deel is een soort terrasachtig achter met bloemen, en dan een stukje verder is het gewoon helemaal gras. En achterin, staan er van die vrijbomen, want ik had die vorige keer ook gesproken, toch? Ja, ja of die ja, appels. ja, ja. Ja, ja. Maar ik vind het zonde voor dat stuk gras. En ik, ik, had, ik zat eerst te denken om daar een grote konijn neer te zetten. Maar dan ben ik bang dat hij zich eigen uit gaat graven. Dat hij naar de buurt ja. toe gaat. Ja, dat doet een Apaca niet. Nee. Nee, dat doet hij niet. Maar dan gewoon een hok neerzetten en zo. En dan, ja. En dan, uh, dat vind ik leuk. Dan ga ik lekker naar buiten en dan ga ik hem laten grazen en zo. Dat vind ik leuk. Want dat, dat, dat is gewoon lekker exclusief, weet je wel? Ja. Dat, dat mensen denken, wat een gek wijs en zo. Maar toch een ja. leuk, leuk beestje. Ja. ja. <laughs> nou, gewoon ik lekker, heb een beeld. Ja. Ik ben heel benieuwd of jij binnenkort en een begaalse kat en een alpaca in je huis, zeker in je tuin hebt zitten. Ja. Dus jij wil weten waar je een alpaca kan aanschaffen? Ja, waar je die kan kopen. Een eh, gezonde alpaca. <laughs> nou, En ik dan, ben dan liefst benieuwd. een klein soort, hè. Die is niet met zo'n nee. hele lange nek die een beetje op een uh, kameel lijkt. Maar gewoon een mini-alpaca. Zeg maar... Een alpaca uh, stokhoogte, zeg dat goed, stokhoogte, zeg maar een meter en dan een halve meter zo zijn nek, zo anderhalf meter zo. Oké, okay, dus een, een alpaca die, zeg maar, binnen jouw formaat uh, uh, past. <laughs> nou, ik, ja. uh, ik ben benieuwd. 0800 1121. Ja. En je mag ook bellen als je bij de dierenbescherming werkt en het al en belachelijk vindt, want ik weet eigenlijk geen goede reden waarom je niet een alpaca in je tuin kunt zetten. Dus, okay. een, ja. ik weet wel, een, uh, een, een alpaca die, um, uh, die kan zowel tegen de winter als tegen de zomer. Oh, gelukkig. En een alpaca die houdt ook van lekker lopen. Uh, een oh, dus je wil die... hem ook uitlaten met een tuigje? Ja, dat is. Dus, ik ga hem niet uh, dag en nacht op zo'n stukje uh, grond neerzetten. Ik wil echt wat leuks met hem doen, lekker wandelen, zeg maar. Oh. In plaats van een hond wil ik een alpaca. Nee, echt serieus, dat meen ik echt. Dus ja, ik, nee, er, mag ik even oproep doen? Mocht er iemand zijn die weet waar je een, een leuke alpaca uh, kan kopen, een gezonde alpaca, dan uh, hoop ik dat u snel contact op zult nemen met uh, 0800. De Nachtzuster 0800, 0800 1... 1102. Nee, 1121. Ja, precies. 1121. Dat... Ja, 1121, ja, is... ja? Wat, is, wat meen, zei jij nou? WWFE, apenstaartje. En de jongnl ja, <laughs> Komt altijd aan. Ja. Krijg ik volgende week allemaal mailtjes over, over gratis af te halen apaka's. Ja, precies. Nou. Maar even een vraagje aan u. Ja. Hoezo, hoezo uh, maakt u dat op, die opmerking over de dierenbescherming? Wat, uh... Nou ja, omdat ik weet dat mensen. Me... Ik, ik heb ooit op de radio een goudvis weggegeven. Yo. En toen werd ik door, ja, dat vond ik grappig. En toen werd ik door, door twee dierenorganisaties gebeld dat dat belachelijk was en dierenmishandelingen. En dat je niet een goudvis zomaar weg kan geven. En dat, de, dat je eerst moet checken of mensen wel goudvisbestendig zijn. En of, dus de, ik denk, als mensen zich al druk maken over een goudvis, dan krijg ik nu natuurlijk weer de hele dierenbescherming over meen, over de alpaka's. Nou ja, die mensen zijn de grote terroristen, die ze breken in bij mensen. Dat vinden ze wel normaal. Weet je wel. En dus, uh, maar Goed, Sharida, ja, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik ga... Van, ik zorg goed van mijn beestjes. En als ja. uh, iemand aan mijn kant kan staan, ik hoor het graag. Ik ben <laughs> ook benieuwd. Ik, uh, ik spreek je nog wel weer een keer. Ja. Oh, en nog even dit. Ja. Ik had u uh, appels beloofd, hè? Ja. Nou, ik heb uh, dit, dit denk jaar... Ik denk dat uh, ik het begin niet Vorig jaar had ik mijn boompje gesnoeid. Ja. Nou, dit jaar ben ik helemaal blij verrast. Ik heb van boven tot beneden... Echt duizenden bloemetjes, dus ja. Ze komen, de appels. <laughs> Ze komen. <laughs> Oké. Okay. Nou, ja. dan kom je, kom je met alpakken en al maar even de bloemetjes, of de, de appels brengen. Uh, Oké. Okay. Hé, hey, ja. hoe heet dat? Uh, ja. hoe, hoe komt hij eigenlijk aan die energie om al die, uh, al die verhalen aan te pakken? Nou, halen, ik moet zeggen dat het nu wel een beetje opraakt. Sorry? <laughs> dat, ik, dat ik nu wel toe ben aan, zeg maar, weer nieuwe beller. Dat houdt me scherp. Jo, ja, maar, maar hoe heet dat? Uh, ja. Hoe heet dat? Ja, ik weet ja. niet eens wat ik moet zeggen. Joh. Nee, maar dan hangen we op, goed? Is goed. Nou, goed aan Tommy. Het ja, dankjewel. En uh, succes. Oké, okay, ja, doei. doei. Doei. 0800 1121. Pieter. Ja, hallo, dit is wel lekker gezellig bij je. Nou, het. ja, ja. <laughs> Het is weer ja. anders. Ja, ja het is weer, nee, het, we maken weer wat mee. Ja. Goed zo. Ja. Uh, ik heb even, even het volgende. Uh, ik heb zelf last van een tinnitus. Van een wat? Een tinnitus. Een tinnitus? Nou, ik weet niet wat dat is. Nee. Ik hoop dat je er nooit last van krijgt. Oh. Maar het is een oorsuizing. Oh. En uh, ja, ik, oh, dat, ja. Uh, ik heb dat uh, een aantal jaren geleden gekregen. Ja. En nou hoorde ik uh, die vraag uh, toen net over uh, dat, dat slechte zien in combinatie yeah. met de uh, cijferziek. Toen dacht ik, nou, zijn er zijn misschien wel. Ja, heel veel mensen hebben de last van de oudere leeftijd. En uh, dat je, misschien wel mensen zijn die er handige tips over hebben. Oei, en en ik, ja, ik ben ook eigenlijk een beetje benieuwd. Of, uh, want ja, er, waren, er werden wat uh, tips gegeven over verenigingen en zo die daarbij zijn. Maar of mensen weten. Ja, of daar uh, op termijn ook nog uh, ontwikkelingen in zitten, uh, dat dat, dat, dat uh, uh, iets is wat, wat nog een keer te genezen is. Want uh, dit, op dit moment is de stand van zaken eigenlijk. Ja, dat je daarmee moet, mee moet leren leven. Oké. Okay. Ja, dan zitten we weer met hetzelfde. Want ik zei het ook al een beetje met, uh, uh, met die vraag die we van Rudy kregen over zijn uh, uh, diabetes en de invloed op zijn, uh, op zijn ogen. Macula degeneratie. Van ja, weet je, medische dingen zijn altijd een beetje lastig, hoor in dit programma, vind ik. Nou, weet je, wat, wat ik. Uh, ik denk toch dat het goed is dat je er een keer een aandacht aan steeds, Want uh, die, uh, dit is dus een gehoorschade. Ja. En. Uh, wat ik er ook eigenlijk mee wil zeggen is dat mensen uh, zich vaak niet bewust zijn dat ze uh, ja, door zich bloot te stellen aan, aan een hoop lawaai uh, het risico lopen dat ze ooit eens zo'n tinnitus krijgen. En uh, nou, dat, dat wens je eigenlijk niemand toe. Nee. En uh, dit, dat vind ik ook wel heel belangrijk dat dat. Ik, ik zie dat ook wel eens bij mensen die uh, op een gegeven moment. Uh, ja, uh, uh, iets doen wat heel veel lawaai produceert zonder dat ze hoorbescherming uh, gebruiken. Ja. Yeah. En dan denk kijk je nog wat waar ben ik eigenlijk mee bezig? Ja. Yeah. Dus dat is de reden ook dat ik denk van, nou, niet verkeerd als je. Even aandacht. Aan aandacht maar... uh, ja, ja, precies. Oké. Okay, nou, misschien is er nog iemand uh, die wil bellen over, uh, ja, uh, nieuwe informatie of uh, uh, actuele informatie over tinnitus. Ja. Maar Pieter, wanneer heb jij er last van? Dat is permanent. Gewoon, dus je gewoon hoort de hele tijd. altijd een, een hoge toon hoor je, uh, je, je uh, als je als je er op een tent bent. Hè? Dus zoals nu, nu praat ik erover, ja. nu hoor ik, uh, zeg maar, uh, hoor ik ook een hoge toon. Een hoge scherpe toon hoor ik. En sinds wanneer heb je dat? Uh, jaren vier. En, en, en in het begin denk je: God, wat hoor ik toch? En dan ga je ja. naar de dokter. En dan, ja, uh... ja je, je hebt bijvoorbeeld van die, uh, uh, van, van die dingetjes die je in de tuin kunt hangen. Die, dat, dat zijn van die. Uh, uh, ja, hoe noem je dat? Een, een, een wind. Een uh, faan. Uh, ja, en die geven dan een bepaald geluid. Die tingelen dan in de wind. Hè? Dus oh, ik ja. dacht ja. In het begin. Ik hoor het net ook. Voor, maar ja, dat werd eigenlijk steeds erger. En uh, eerst had ik het aan één kant en toen aan twee kanten. Uh, ja, ben ik, ik ben dus naar een specialist geweest. Je nou, krijgt daar de mededeling: Dan moet je mee leven. Er is niks aan te doen. Maar... En het is, heeft ook te maken met... Uh, ja, in je oor zitten uh, uh, trilhaartjes. En die, die schijnen dus... Uh, uh, ja, uh, hun elasticiteit te verliezen. Dus is, ja, misschien ook wel een soort degeneratie. Maar ja, goed, met heel veel dingen... Uh, daar vindt de wetenschap wat op. En dat hoop je dan hier ook. Want het is natuurlijk toch de tijd en een heel vervelend uh, gebeuren. Ja, je wordt, er, je wordt er natuurlijk een beetje, je kunt er helemaal geïrriteerd van worden, denk ik. Uh, er, zijn, er zijn gevallen bekend van mensen die uiteindelijk om die reden een eind aan hun leven maken. Nou, dat moet je niet voorstellen. Ja, nou ja, dat, ik, ik kan me daar iets bij voorstellen. In zoverre dat als je, als je er echt heel erg last van hebt en je hebt een voortdurende. Ja, ik ben sowieso... Ja, ik kan, ja nee, het is niet eens de pijn, maar ook de... Ik kan heel slecht tegen heel veel geluid. Als bij ons en de tv en de computer aanstaat en alle drie de kinderen maken lawaai... en, en er is iemand aan de telefoon, dan word ik ook helemaal e -ball. Ja. Dus als je de hele tijd input uh, op je oren krijgt... dan op een gegeven moment dan loop je met je hoofd tegen de muur, volgens mij. Ja. Of praat ja. ik je nou echt een depressie aan? Nee, ja. Oh, ik, ik, ik kan het best hanteren, ja. Uh, maar ja, je, kijk, er zijn bijvoorbeeld ook uh, apparaatjes voor. Nou, Daarvan zou ik best ook willen weten, van, is dat, zijn er mensen die daar ervaring mee hebben in de zin van dat het effectief is? Ja, ja. Dus, nou, uh, apparaatjes, ja. Tegen, apparaatjes en andere oplossingen tegen tinnitus. Wie heeft ja. er ervaring mee? Nou, dat, uh, nee, nee. ik ga mijn best doen, Pieter. Ik dank je. En jij bedankt voor je bijdrage. Graag gedaan. Goeiedag, dag. 0800 1121. Dus Harry. Oh, weet je wat? Goedendag. Eerst... Ik... Oh, nee, ik ga naar Harry. Hoef ik net. Ja, hi Harry. dag, Uitrit. Uitrit. Ja. Ik... Ja, de over die hè? Ja. Ja, ik kom zelf ook uit de omgeving van Zwolle. Ik ja. heb mijn oude zien, die heb ik afgeleverd bij iemand uit, uh, uit Dallassen. Die komt de gratis ophalen. Nee, wacht heel even. Je hebt hem afgeleverd, maar iemand komt hem gratis ophalen. Ja, ik bedoel, die hebben hem van mij, hebben, hebben ze met mij opgehaald. Ik heb al in Zwolle gewoond. Ja. Ja, en ik woon nu in de omgeving van Hogevin, omdat ik daar werkelijk ben. Van broer, ben ik Ja. Ja, ik zit nu ook op de weg. Ik zit nu hier op de, op de A50. Ja. En, uh, maar ik hoorde dat zo aan. Ik, ik luister vaak naar uw programma. Ja. Ik denk, hé, hey, maar dat, uh, dat zeg ik achter eens even bellen. In ze, daar zit een... Uh, die vaak die ook graag, vaak in de krant. Ja. Maar, maar, nee, en... maar is het dan niet zo dat je dan een wasmachine moet hebben die het nog doet? Nee, nee, nee, nee, nee, die haalt schroot op. Oh, echt? Ja, maar, echt waar? Maar haalt hij hem ook van de eerste verdieping? Dat, ja, ik denk, ik ja, denk dat wel dat hij dat Dat is het die... probleem namelijk. Oh, daar is even een oplossing voor, de is toch? Oh, ja, zelfs wat? Van de trap afduwen. Ja, nee, maar, maar dat komt wel hoor. mij. Eens. <laughs> je, je, je kunt hem vinden, het staat vaak in de krant. Oké, okay, nou ik ga eens kijken. Ja, en anders kunnen we het vinden op internet. daar ik wel op. Oké. Okay. Ja. Nou ja, wie weet. En als het niet uitkomt, dan bel ik je volgende week alweer. Ja, oké, okay. nou dan spreken we elkaar dan. Ja. En dan help ik je wel met het ding naar beneden. Ja. Ah, ik ben nu al benieuwd. Dankjewel, Harry. Oké, bedankt. Bye. Oké, verder gaan verder. Doei. doei. Oh, dat wordt me wat met mijn wasmachine. Ja, Joppi, goeie nacht. Ja, Afrit. Ja. Uh, nacht. ik uh, wou zeggen, ik woon in Den Haag, ik weet niet hoe het bij jullie is, maar hier is het zo. Als je grote stukken hebt, een afwa uh, afwasmachine of een wasmachine ja. of een televisie. Nou, je belt de gemeentelijke reinigingsdienst op en ze spreken een dag met je af en ze komen hem halen. Ja, maar dat, het probleem is, ze komen dat niet van de, van de eerste verdieping aftillen, dan moet je het voor de deur zetten. Ja, je moet hem op stoepje zetten. Nou, ik weet niet of jij wel eens geprobeerd hebt... om een wasmachine van een steile trap af te tillen. Ja. Ik krijg het niet voor mekaar. Dat is nog best een probleem, hè? Ja, dat is het hem natuurlijk. Heb je niet een lieve buurman? Ja, ik heb een hele lieve buurman, maar die heeft het aan zijn rug. Hij ja, zal iemand moeten zoeken die hem even buiten kan zetten. Ja, ik had dus. Ik, wie had ik nou ook weer gebeld? Oh ja, ik had zo'n uh, zo witgoedzaak in, in Kampen gebeld. Want die stond op, uh, op internet als dat hij inderdaad ook uh, oude apparaten ophaalde. Ik denk, nou, die wil hem vast wel hebben voor onderdelen of zo. Maar die wilden hem al niet meer hebben. En uh, toen zei ik ook van, ja wie kan ik dan nog bellen om zoiets van de eerste verdieping af te tillen? En toen zei hij, ja, je moet gewoon op straat gaan staan en, en uh, sterke mannen aanspreken. <lacht> nou ben ik een beetje verlegen... Ja, je weet ook maar niet wie je binnenhoudt. Nee, precies, maar dan moet ik zeker bij ons voor de deur gaan staan. En dan wachten tot er sterke mannen voorbij komen. Zeggen: En willen jullie misschien even mijn wasmachine van de nou, eerste keer? Die... ik weet niet. Kan dat bij jullie ook met de gemeentelijke reinigingsdienst? Ja, maar als ik hem maar voor de deur laat staan, ja, nou, dan willen ze nou wel. Als je ons nou opbelt en je, en je legt hun het, het, het, het probleem uit. En je zegt: uh, Hoe kan ik hem beneden? Heb je iemand of zo? Ja, want je zou toch denken dat ik niet de enige ben die hier tegenaan loopt? Ja. Nou, Ik weet niet meer, daar is bij de reinigingsdienst of er iemand die of hun iemand weet. Ik ga morgen de gemeentelijke reinigingsdienst bellen. Is dat een goed idee? Ja. Moet ik huilen of moet ik gewoon een beetje lachen? Nou, zeg gewoon je verhaal, natuurlijk. Oh, oké. Okay. Nee, ik denk ik... altijd het huilen helpt, maar dat is dus niet zo. Nou, ik weet het niet. Niet meteen? Nee, ik, ik heb gewoon. Maar ja, ik woon in een benedenhuis hier. Kijk, dus... daar ga je al. Dat is natuurlijk makkelijk. Dat komt dan wel van pas opeens, ja. Ja, maar uh, je moet gewoon iemand zien die hem beneden heeft op stoepje. Ja, dat is. weet ik. Dat, <laughs> het, hij een, staat er al 2,5 maand, Jopie. Misschien is er wel een lieve telefonist die, uh, die, die ook daar uh, op wil bellen... die bij je uh, in de stad woont. Ja. ja, sterke mannen in kampen, ja. Maar ik weet niet wat erger is, een oproep op de radio... of buiten op straat gaan staan en iemand naar binnen halen. Ik weet niet wat, nee, wat gevaarlijker is. Er moeten gewoon natuurlijk mensen zijn die zelf opbellen. Die zeggen ja. politiek die komt morgen wel even voor je doen. Het zou of toch wel wat zijn. maak ja. maar een afspraak. Ja. <lacht> nou, morgen slaap ik hoor, Jopie. Nou ja, in ieder geval, zal toch wel een dag zijn. Nee, Je hebt helemaal gelijk. Ik ga het morgen eens bij de gemeentelijke reinigingsdienst proberen. Dank je wel. Nou... Tot de volgende keer. Goeienacht. Welter. prachtig. O, oh, ja, ja, dankjewel. 0800 1121. Peter, goeienacht. Goeienacht, goeiemorgen. Hallo. Uh, twee mogelijke oplossingen voor de wasmachine. Oh. De, de eerste is op internet kijken voor een uh, werkspot. Oh, ja. En dan kijk je bij transport en verhuizingen. oh dat is een goeie. En dan, dan plaats je een oproepje en dan, dan kunnen ja. mensen reageren. En de tweede oplossing, ja. uh, ik, ik, hoe je hem de helft lichter kan maken je wasmachine. oh uh, Ik weet niet of je een beetje handig bent, een deksel, nee. eraf, deksel, eraf, deksel eraf halen. Er zijn twee schroefjes aan de achterkant ja. en dan kan je een hele deksel eraf halen. Dan kijk je in de machine, daar zit een hele grote droppe steen voor de balans. Ja. En die zit meestal met twee bouten vast. Dan kan je gewoon met, een, uh, met iedere sleutel erbij, oh. en dan die schroepje je los, nou, die schouw je eerst de trap af en dan weegt de machine in die weg zo on ongeveer de helft op aan. Kijk, nou dit zijn de tips, daar heb ik wat aan. Ja, en dan uh, dat hij beneden op straat en dan kunnen ze hem... Uh, ja, dan is het, op het probleem opgelost inderdaad. Ja, Nou, ja, van de gemeentereiniging, die komen hem niet op één hoop gehalen. Nee hè? Nee. nee. daar was ik al bang voor. Maar ik vind het een hele goede. Even de stenen eruit schroeven. Ja, dus uh, de bovenkant. Uh, ja, maar de dan dekken. moet je zeker weer een inbussleutel van uh, ja. 2,4 hebben, of niet? Nee, nee, nee. Ik nee, zal nee. Oh. meestal gewoon uh, een uh, steeksleutel, een ringsleutel 19, waar zo'n steen bij vast zit. Oh, een ringsleutel 19. Ja, of nou. een baakjoder, ba die past overal op. Oké, okay, nou ik, uh, ik, uh, ik, ga er, ik ga me er eens aan wagen. Heb je het zelf geprobeerd, Peter? Ik heb dat alles eens uh, voor handen gehad. Die moest ook naar beneden. En uh, die machine die was toch kapot. Dus die heb ik ook gewoon half uit elkaar gehaald. Het heel de helft weer gericht. Ja, zet je gegeven bovenaan de trap of niet? Nou, nee, dan niet. Maar nee. Ik heb er waren te weinig goede muur over. Ja, daar zit wat in. Nou ja, oké. Okay. Ik, uh, ik ga eens kijken of ik wat los kan schroeven. Dankjewel, Peter. Oké, okay, graag gedaan. Goeienacht. Hoi. Zitten we, nu, zitten we nu echt... Uh, mijn wasmachine is nu per rol We hebben een gesprek gewonnen. Sorry daarvoor. Um, eens even kijken. Rolf. Goeiedag, Astrid. Goeiedag, Rolf. Uh, het is eigenlijk veel simpeler. Heb je al een nieuwe wasmachine gekocht? Ja, nee, zie je. Daar, ja dus, dat is het probleem. Als ik een nieuwe koop, dan moeten ze die oude meenemen. Ja, zijn ze wettelijk verplicht. Ja, maar ik heb een tweede handje aangeschaft. Ai. En die, ja, precies. Daar ging, dat, dat is, dat trap je dan mooi in. Want die man die zegt: Oh, ik kom hem wel even brengen. Maar, die, maar die, die nam natuurlijk niet mijn oude mee. Oh, dat had ik niet begrepen. Ik dacht dat je een wasmachine wasmachine had. Dat er nog een nieuwe moest komen. Nee, nee had ik, nou maar, ik zit bijna te denken: had ik nou maar gewoon een nieuwe gekocht? En <laughs> zijn dure wasmachines. Ja, ja, dan zou ik het ook niet weten. Er zijn al zoveel oplossingen aangedragen. Ja. Ja, ik, ik had mijn hoop gevestigd op de gemeentelijke reinigingsdienst. Maar ik, vind het, ik geloof dat ik morgen gewoon eerst maar eens alles eruit ga schroeven. Uh, misschien wel, ja. Misschien wel als levenslicht. Ja, precies. En dan kan ik, dan kan ik vast wel uh, in mijn uh, omgeving een van die krakkemikkige mannen zo gek krijgen om, ze, om me te helpen dat ding naar beneden te helpen. Is de rechter trap of een draai erin? Uh, en, uh, bijna recht, maar met de onderkant dan toch nog net even een draaitje. Uh, nou, gewoon een steekwagentje en dan uh, op steekwagen het spanbandje, omdat het erin valt en met de wieltjes zakken, is trek je naar Nederland laten zakken. Ja. En dan is dat helemaal niet zo zwaar. <laughs> oh, also, ik hoop dat ik er volgende week ben, mensen. Dat ik niet van de trap afgevallen ben met mijn steekwagentjes en mijn stukken steen en een halve wasmachine. Nee. Nou, ja. <laughs> uh, Dank voor de tip, Peter. Uh, ik de Doei. Doei. Doei. Ruud. Ja, dat ben ik. Hallo. Je wou antwoord hebben op de wat betekent... je kunt met de bout hachelen. Nou, kijk, en jou heb ik wat. Vertel. Ja, daar gaat het over het volgende. In ja. de tijd dat er nog geen goede rioleringen waren in de steden... Ja. hadden de meeste huisgezinnen een ton thuis... met daarop een plank, zeg maar, met een gat erin. Nou, daar kon je dus in, je ton, in die ton je behoefte doen. Maar als dat misging... en dan bleef er een gedeelte van de bout op drol... bleef op de rand liggen... En dan had je een hagel, een soort spaan, en dan kon je de resten van de ontlasting in die ton hagelen, Zeg maar, een voorloper van onze moderne, uh, hoe heet het, uh, wc-borstel. Oh. Dus uh, het woord bouten wil ook zeggen poepen, eigenlijk. Oh Ja. Yeah. He, dus dan weet je dat. Maar nou nog even, dat is dan even een zijlijn. In het begin van de uitzending, toen was er een meneer Rudy, die had last van zijn ogen. Ja. En toen uh, zei hij, ik heb macula degeneratie. En toen ja. begon je te schrijven, en toen zei je macula met een R erin. Dat oh. is dus macula, dat is het Latijnse woord voor vlek. Oh, ja. Maar dan nou had die man, die had een dubbele vraag eigenlijk. Hij ja. zegt, ik heb ook nog last... ...van uh, dat misschien mijn gele vlek is aangetast omdat hij suiker heeft. Nou, ik neem aan dat die man, als hij serieus suiker heeft... ...en hij moet, dat lijkt mij wel, want hij moest ook spuiten, zei hij... ...dat hij toch eens in de drie maanden wordt opgeroepen... ...ofwel via zijn huisarts of via zijn ziekenhuis... ...door een uh, diabetesverpleegkundige. En die hebben tegenwoordig de modernste technieken... ...om te kijken of je gele vlek is aangetast. En dat heet... Een fundusscan, een fundusscan. En dan maken ze met een lichtflitsje van beide ogen een, uh, een foto. En dan kan je precies zien, tenminste een vakman, dus een oogarts, kan er precies zien of er sprake is van diabetische retinopathie. En als je dat hebt, dan moet je als die kippen erbij zijn... want er zijn er bloedvaten in de oogbol afgestorven... waardoor het zicht dramatisch kan uh, verminderen. Dat is een heel erg bijverscheidsel voor patiënten die suikerziekte hebben. Die hebben ook last dat hun vaten in de tenen uh, niet meer goed functioneren... maar het kan ook op iemand zijn ogen slaan. Oh ja. Nou, dat was het. Het ja, ja, maar... heet dus een fundus scan... En eh, bij mij in de groepspraktijk, dat weet ik toevallig, eh, daar zitten verpleegkundigen, diabetesverpleegkundigen en die heeft van zo'n ziekenhuis, het groene hart, ziekenhuis in Gouda, zo'n laptop met zo'n scanapparaat erbij en dan wordt het via de laptop verzonden naar de oogarts en binnen een dag krijg je dan de diagnose of je diabetische retinopathie hebt. Zo. Nou, ik, moet, ik moet van mezelf toch nog even iets vragen over die bouwthaggelen. Ja, heel goed. Want het is natuurlijk een vies verhaal. Wat dat betreft had ze helemaal gelijk toen ze de vraag stelde. Ja. Maar dan nou vraag ik me nog steeds af waarom je tegen iemand zegt: je kunt me de bouwthaggelen. Nou, omdat het is: uh, ja, je kan me, ik wil mijn broek laten zakken of je kan mijn rug op. Weet je wel, dat soort dingen. <laughs> ja. Dat zit allemaal in hetzelfde genre van. Uh, nou, uh, de groete ado, weet je wel. Ja, het is eigenlijk is het gewoon echt heel onaardig om te zeggen. Ja, maar omdat de meeste mensen niet weten dat het bouwt... Ik zou nog wat anders vertellen. Ik woon in de buurt van... Ik woon in kerk, Maar dan heb je een, ook een buurt, uh, de Ber Berkenwouden En dan hebben ze tegen kerstmis altijd de jaarlijkse bouwtavond. Oh. En toen dacht ik, ja, wat is dat nou voor gek? Wat gaan we doen dan met z'n allen? Ja. ja, wat gaan we doen met z'n allen? Nee, ja. maar dan wordt het dus via een soort bingo... Uh, wordt er dan uh, kerstbouten, dus uh, kalkoenen en, en, en, en hazen en konijnen worden er dan verloot. En dat heet dan de jaarlijkse kerstboutavond. Maar er wordt altijd om gelachen. Want als je dan denkt, nou dan zit iedereen lekker te bouten. Ja, want nu is een kippenboutje. Wordt ook opeens iets heel anders. Ja, ja, ja. ja. ja. Nee, het, is, uh, het, is me, het is me duidelijk. Nou, dan kan ik die ook al schrappen van mijn rijtje. Ik ben er goed bezig vannacht, zeg. Ja, maar dus die, die man met die, uh, die... ja, Dat is wel een wel zielig verhaal van die man die zo slecht zag. Ja. Want die, uh, waarschijnlijk, hij krijgt waarschijnlijk lucentis-injecties in zijn oog. Ja. En dat is natuurlijk een vak, want dat, dat wordt ook alleen maar gedaan door een oogscan eerst te maken. En dan weet die uh, oogarts, die weet precies hoe die die injectie erin moet brengen. Ja. En dat zijn hele dure injecties. Want die zijn 1250 euro per stuk. Maar die worden toch wel vergoed door ja, de verzekering? Ja, dan ga je er failliet aan. Want het He. moet, iedere zes weken moet dat gebeuren. Ja. En uh, het is hooguit dat je het proces kan stilzetten. Zodat het, dat het niet achteruit gaat. Zeg maar verbetering eigenlijk niet. En het is heel, heel eenvoudig. Als mensen twijfelen over hun gezichtsvermogen, bij iedere huisarts ligt zo'n testkaartje. Dat is een zwart vierkant met witte en uh, horizontale en verticale strepen en in het midden een wit puntje. En dan moet je op leesafstand per oog gewoon kijken. Als die strepen niet meer helemaal uh, rechtlijnig letterlijk verlopen, dan uh, moet je nadat ik kijken op uh, macula degeneratie. Ah, zonder R zonne er, want het ja. Latijnse woord van macula is vlek. En hoe weet je dit allemaal, Ruud? Omdat mijn vrouw die heeft uh, natte macula degeneratie. Oh, en die wordt okay. er iedere zes weken. En er was ook een man in de uitzending, die ging naar het AMC. En nou, daar zit mijn vrouw ook bij. Maar die uh, wordt behandeld in de polyklinieken van het AMC. Dat is het instituut zonnestraal. En dat zit in heel en dat zit in de Lelystad en weet ik allemaal wat. En die eh, voeren die injecties uit. Ook het Groenhuis, Ziekenhuis Gouda doet dat. En het Oogziekenhuis in Rotterdam op de Schiedamse Dijk. Nou, dus, zo zijn we een hele medische encyclopedie. Ik, ik denk dat het. Uh, ja, maar dit Rudy is, is een nuttige informatie. Als men twijfelt, als men suiker heeft, dan zou ik zeggen: laat minstens één keer per jaar een fundus doen. Nou, en dat weet iedereen die uh, bij een huisarts uh, op bezoek komt, iedere huisarts, weet dat hoe hij dat moet regelen. Nou, hartstikke goed. Dankjewel voor je ik bijdrage. Ik ga nu slapen als het mag. Nee, nog een uur, hè? Ja, maar nee, ik ga nou echt nou, wat ik, wat, Dat zou toch wat zijn als wij hier ook zouden zeggen we gaan slapen. Ja, maar ik moet niet. morgen al vroeg nieuwe planten kopen om mijn tuin een beetje bij te werken. Nou, dat kan ook volgende week best. Ja, maar betreft... Het wordt veel te mooi weer dit weekend, dan drogen ze meteen uit. Ja, maar dan kan je sproeien. <laughs> nou, voor deze keer dan nog. <laughs> Ik wens je een goede dag met morgen. Hagelen. Ik nee, en, en bedankt. Ja, nou dag. zeg, doeg. Ik dag. weet nu wat het betekent. Ik vind het opeens heel onaardig. Nee, <laughs> tot de volgende keer. 0800 1121 is het nummer waar wij in ieder geval nog een uur te bereiken zijn. René? Astrid. Hallo. Hoi. Ja, die meneer heeft het bijna goed. O, oh, daar hou ik zo van als mensen met zo beginnen als ze aan de telefoon komen. Ja, dat betekent dat de details nog komen, ja? Ja, uh, ja de, nou, Baut is inderdaad van Bouten. Ja. En, maar dat komt uit het bargoens. En bargoens is wat ze vroeger een, een soort straattaal noemden, zeg maar. Ja. Uh, nou, achelen is, van, uh, is dan uh, eten. En inderdaad, daar kun, kun je allerlei versies van maken. Lik maar reet, of weet ik veel wat Oh dat ja, dat zijn vrouw. ook van die hele onvriendelijke uitdrukkingen. Ja, ja, ja. Maar, ja als ik, maar ja, wil ik het heel netjes zeggen dan zeg je. Je kunt me hier consumeren. <laughs> ik weet het niet of ik dat als, uh, uh, of ik dat als uh, uh, vriendelijker zou beschouwen. Nee, natuurlijk, natuurlijk is het niet vriendelijk. Maar op een gegeven moment wil je ergens van af en dan zeg je, ja, uh, daar. Je kunt me de genitalie consumeren? Nee, het past toch niet in de... Hallo, hallo, de fecaliën. Oh, de fecaliën. Ja, dat is toch bijna net zo erg. Ja, het is allebei niet echt lekker. Nee. Ja, ik weet niet, mijn moeder zei... Mijn moeder zei vroeger toch altijd... Het is geen taal voor een dame, zei ze dan altijd. Vond ik altijd zo'n mooie uitdrukking? ja. Ja, wat, wat, uh, ja, dat is uh, geen taal voor een dame. Nee, maar ja, wat nou, zeg ligt, je dan? Dat, dat, dat ligt er ook wel eens aan, in welke toestand of ze is. Ja, dame, <laughs> wat, ja ik, ik, ik heb in een, een, een nachttent gewerkt. En uh, nou, dat, daar kwamen ook mensen als dame binnen. En ja, hoe meer dame of ze aan het begin waren... en des te meer alcohol of erin ging, ja, des te schunniger of ze werden. Dan ging het damesachtige er snel af. Ja, en dan uh, heb ik toen nog wel eens een keer de catering gedaan. En die heb ik naar Hetty gebracht. Oh, Ja, want toen moest ik bij het videocentrum wezen. Dus je, maar je, je, kwam, je kwam vroeger, heel vroeger, kwam je gewoon tijdens dit, dit programma... toen nog bij de Avro op zaterdagnacht Nou, de Avro van... was zo vriendelijk om catering te vergeten. Huh? Ja, uh, dat... Uh, uh, is iemand die broodjes kan brengen. Nou, die, die missen wij ook hoor. Nou, toen was er hier nog een 24-uurspomp open. En <laughs> dan ben je broodjes en, gaan halen? <laughs> en, en, en toen heb, ja, gewoon netjes het bonnetje meegenomen. En, oh. en nou, die, was, die was dan voor de haafvrouw. Oh. En, en toen heb ik het ook een keer meegemaakt met de patatzaak die in <laughs> nog open was. Toen was ik wat vroeger en dat was toen bij die man. Ik weet niet meer precies hoe die heette, maar dat was een beetje op het laatst dan, zeg maar. En uh, nou, die gaven door hoeveel patat? Kokette uh, frikandellen of weet ik. Oh, wat ik weet manier. wel wie dat geweest is, ja. ja dat nee. was Wim Richter. Uh, nee, nee, nee. Hele, helaas is die er niet meer. Maar, nee, maar uh, die hield nee. wel van patat en frikandellen. Nee, ik weet oh. uh, Maar, niet. Uh, Bij ja. wie ben jij patat en frikandellen komen brengen dan? Dat ben ik wel benieuwd. Johan ja, Doesburg, dat... Martijn Rosdorf. De ja, Martijn Rosdorff. Ja. <laughs> nou, daar zal ik hem eens bij, even op aanspreken. Bij de, de, de, de, de regie, toen was net de hele mengtafel, was vernieuwd. Dus uh, ja, dat vond ik nogal interessant. Oh? En, uh, en toen ben ik dus <laughs> aan de andere kant van het raam blijven zitten. En toen ben ik gewoon blijven kijken de hele tijd. Oh, wat leuk. Nou. Ja. ja, want kijk, als je weggaat, je kan dus weggaan en zeggen tot ziens. Maar je kan ook zeggen, ik druk mijn porum. Je drukt je porum. Nou, ja. ik ga mijn porum drukken als je het goed vindt. Ja, maar als jij, nog, als jij nog een heleboel neefjes en nichtjes hebt of zo in een ja. jonge leeftijd, ja. geef ze allemaal een steeksleutel laten laat ze lekker die wasmachine uit elkaar halen. Nou, daar zijn ze nog te klein voor. Maar ik zal het, ik zal het proberen. Oké, okay, nou in ieder geval een uh, prettige wacht. Ja, dankjewel. Okay. <laughs> als we een keer honger hebben, bellen we je, goed? Trek heet dat, want honger hebben ze in Afrika. Nou. Oké, okay, als we trek hebben, spreek ik je weer. Is goed. Ik ga mijn snoer drukken. Ja. <laughs> Dag. Dag. Hoi. Siebrand. Ja, goeiemorgen Astrid. Hallo. Ja, we hebben nog anderhalve minuut. Kijk, fijn dat je mee, mee, mee timed, Ja. En ik had je laatst aan de lijn over het dollarteken. Dollar ja. Godfried godverziet ja. En jij had het over uh, een griezelnacht eventueel. Ja. Die, die we gaan doen. Ja. Nou, daar kun je misschien straks nog wat over vertellen. Oh. Maar mijn vraag is, hoe komt het dat mensen die lijden aan slapeloosheid wallen onder hun ogen krijgen? Waar komen die wallen vandaan? Oh, dan? wat een goede vraag. Waar worden die nou door veroorzaakt? Oh, ja. wat een goede vraag. Ja, goed. ja. ja. Ja. Ja, want het heeft iets met vocht te maken dat zich verzamelt. En uh, sommige mensen krijgen echt helemaal blauwe plekken onder hun ogen. Ja. Maar, uh, maar waarom het precies is en wat het is, daar ben ik ook wel benieuwd ja, naar. Ja, en dat je dus kunt zien aan iemand met die wallen van... nou, jij slaapt slecht of jij hebt het moeilijk of je bent oververmoeid. Ja. Dat het meteen onder op je ogen slaat. Ja, wallen. Nou, wallen, waar komen goede de vallen? Goeie vraag, Siebrand. Ja. En ook goed dat je me even helpt herinneren aan mijn plan om een keer een griezelnacht te doen. De griezelnacht. Ja. Oké, okay, nou, ik ben benieuwd. Ja, ik, blijf, ik, ga, ik schrijf het nu op. Noteer het. Kijken of we er nog iets mee kunnen. Ja. Spookverhalen. Ja, het lijkt me prachtig. Dan moet je ja. mensen toe oproepen. Misschien spookverhalen uit Engeland. Of in ja, Nederland. of hele enge locaties in Nederland ja. waar we dan naartoe kunnen. Lijkt me heel leuk. Nou, ja, fantastisch. Dankjewel, ben Sibrand, voor je vraag ook. Bedankt. Tot de volgende Astrid. keer. Tot de volgende keer. Dag. dag. Ja. Waar komen wallen onder de ogen vandaan? 0800-1121.